7 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, allemaal. De Duitse overheid is erg geschrokken van een Russische hek. En een van de trouwste bondgenoten van president Trump vertrekt. U hoort het in een overzicht van de nieuws. Elisabeth Steins. De perschef van het Witte Huis, Hope Hicks, heeft haar ontslag ingediend. Amerikaanse media noemen haar een van de machtigste personen in Washington. Haar ontslag komt een dag nadat ze voor een speciale commissie had getuigd... over de mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het voormalige model trad in 2015 toe tot het campagneteam van Trump... zonder enige ervaring in de politiek. De NS trekt ongeveer een half miljard euro uit... voor het opknappen van 45 dubbeldekkers. De treinen krijgen nieuwe stoelen, moderne verlichting... en oplaadpunten in eerste en tweede klas. Over drie jaar moeten de 45 dubbeldekkers het spoor weer op... en dan kunnen ze volgens de NS weer zo'n 20 jaar mee. De Amerikaanse supermarktketen Walmart... stopt met het verkopen van wapens en munitie... aan mensen jonger dan 21. Het is daarmee de tweede grote Amerikaanse Amerikaanse keten die uit zichzelf de leeftijd voor het kopen van wapens verhoogt. Gisteren deed de keten Dix Sporting Goods dat al. De discussie over wapenbezit in de VS is in volle gang... na de schietpartij op een school in Florida twee weken geleden. Een 19-jarige oud-leerling schoot toen 17 mensen dood. Walmart verkoopt al jaren wapens en munitie... en staat bekend om zijn grote assortiment. Het Zuiderland Medisch Centrum in Limburg... heeft veel problemen door de aanhoudende griepgolf. Doordat personeel ziek is, zijn tientallen operaties afgezegd. Spoed- en oncologieoperaties gaan wel door. Door de griepgolf komen patiënten met ernstigere klachten... het ziekenhuis binnen, waardoor ze langer moeten blijven. Het Zuiderland Medisch Centrum heeft vestigingen in Geleen... Heerlen, Brunsum en Kerkrade. En volgens het Zuiderland hebben ziekenhuizen in het hele land... problemen door de griepgolf. Humberto Tan stopte als presentator van het tv-programma RTL Late Night. Dat maakte hij gisteravond zelf bekend aan het einde van de uitzending. Hij stopte op verzoek van RTL. Tan zei dat hij het er niet mee eens is... maar dat hij de beslissing wel respecteert. Degene die het stokje van hem overneemt is Twan Huis... die nu nog Nieuwsuur presenteert. Hij blijft nog tot 1 mei. Vanaf september gaat Huis naar Late Night... en RTL denkt na over een nieuwe invulling van het programma. En de finale van de KNVB-beker gaat dit jaar tussen Feyenoord en AZ. De Rotterdammers versloegen in de Kuip Willem II met 3-0. En in Alkmaar was AZ te sterk voor FC Twente. Het werd daar 4-0. Het weer. Het vriest vanmorgen matig tot streng. En er staat een ijzige oostenwind. Later ook ruimte voor de zon. En vanmiddag ligt de temperatuur rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie bij Nanswaan. Ja, een echte ochtendspits hebben we niet. Maar we zitten toch naar een scherm te kijken vol met problemen. Dat komt voor een deel door de kou. Op de A12 Den Haag-Utrecht is de weg voorlopig in beide richtingen dicht bij Den Haag. Dat komt door een gesprongen waterleiding. De A12 is daar veranderd in één grote ijsbaan. Dus voorlopig kan het verkeer niet via de A12 de stad in of... Of uit, Omrijden kan via de N14, de noordelijke randweg. IJspegels hangen aan de A16 Breda-Rotterdam. Aan de Drechttunnel staat file tussen knooppunt Zonzeel... en de tunnel 16 kilometer met drie kwartier vertraging. De rechtertunnelbuis is dicht. Het is nog niet in te schatten hoe lang dat gaat duren. Een stuk verderop uh, daar zit een gaten in het asfalt bij de Van Brienenoordbrug... Daar staat nu 4 kilometer verder. Twee rijstroken zijn afgesloten op de parallelbaan. En de A29 valt op, Bergen op Zoom, Rotterdam. Voor de Noord noordtunnel een half uur vertraging. Ook daar was sprake van ijsvorming. Maar dat probleem is inmiddels verholpen. Magistraal. Neo-rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl.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 Het computernetwerk van de Duitse overheid is gekraakt door Russische hackers. En dat is schrikken voor de Duitsers, want tot nu toe gold dat als een bijzonder veilig netwerk. Met name de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie zijn getroffen, meldt het Duitse journaal. Russische hackers hebben openbaar succesvol datennetzen der Bundesregierung aangegriffen. Betroffen gewesen seien dat Außen- en Verteidigungsministerium. Dat datennetzwerk des Bundes- en der Sicherheitsbehörden galt bislang als besonders goed gesicherd. Jetzt is er een cyberangriff gegeben, der zich direct gegen de Bundesregierung richtte. En der zunächst erfolgreich war. Het lijkt erop dat de aanval op de Duitse regering met succes is uitgevoerd. Een commissie van de Duitse Bondsdag komt vandaag bijeen voor een spoedbijeenkomst. Contact erover met onze correspondent Judith van der Hulsbeek in Berlijn. Judith, dat klinkt ernstig. Uh, is het dat ook? Uh, ja... Ernstig is het zeker wel, maar we weten nog niet precies hoe ernstig. Nou, dat dit netwerk aangevallen wordt, dat is niet nieuws. Zo blijkt dat het echt wel twintig keer per dag wordt aangevallen zelfs. Maar dat het ze nu gelukt is inderdaad om daar binnen te komen. Terwijl dit netwerk juist extra veilig moest zijn. En gebruikt werd door alle ministeries en ook veiligheidsdiensten. Dat is sowieso een enorme blunder, wordt hier ook overal door experts gezegd. Maar ja, het is een beetje wachten op informatie, Hoe ver ze precies dit netwerk zijn, uh, hebben weten binnen te dringen. Uh, ja, inderdaad, sommige computers van het ministerie van Buitenlandse Zaken... die zijn geïnfecteerd, dat is bevestigd. Uh, het ministerie van Defensie is in ieder geval wel aangevallen... maar of ze daar ook zijn binnengekomen, dat is nog niet bevestigd. Er werd al heel snel naar uh, de Russen gewezen. Uh, dat heeft ja. te maken met uh, de groep die erachter zit. En wie is dat? Ja, er wordt gezegd tegen het persbureau DPA... dat de, de Russische hackersgroep APT28 erachter zit. Die zijn ook wel bekend als Fancy Bear. Nou ja, en dat is een uh, groep waar ze hier in Duitsland ook wel bekend mee zijn. Die, hebben namelijk, uh, die worden ook genoemd als, uh, als daders achter de hek op de Bondsdag in 2016. Nou, dat is een hele ernstige hek. Ze hebben toen uh, in één nacht alle computers moeten vervangen... omdat het zo diep geïnfiltreerd was in dat netwerk... van uh, alle Bondsdag-parlementsleden... Uh, en, uh, maar ja, het is altijd wel heel erg moeilijk om echt aan te tonen wie er achter zo'n aanval zit. Er kunnen ook in die malware die in die computers zit opzettelijk aanwijzingen naar Rusland zijn gestopt door andere hackers. Maar uh, ja, deze groep uh, die, die dus wordt genoemd... dat is een groep die ook veel uh, aanvallen op regeringen uitoefent. Uh, ja. Dus ook in, in Duitsland eerder al. Nog even terug naar het netwerk, want dat is niet zomaar een netwerk. Dat zei je al eventjes. Nee. Uh, waar zit het hem uh, in? Want het is, uh, het is helemaal afgescheiden van het internet, begreep ik. Ja, inderdaad. Het is een soort privé-internetnetwerk uh, voor al die ministeries. Dat is aangelegd toen er heel veel ministeries van Bonn naar Berlijn uh, verhuisden. Um, en dat, dat is dus echt een netwerk met eigen kabels... waar niemand anders op zit tussen die ministeries. En dat maar op een paar punten met het openbare internet is aangesloten. En op die punten is het dus extreem beveiligd. Maar ja, echt, het blijkt wel weer dat geen enkel netwerk onkraakbaar is. Dat zeggen ook alle experts. En op een of andere manier is die beveiliging toch toch lek gebleken. Buitenlandse zaken, diplomatieke informatie... kan ik dan aan denken, defensie. Ja. Wat voor gegevens ja. zouden ze kunnen hebben? Ja, we weten dus niet uh, hoe ver ze zijn uh, binnengekomen. Maar bij buitenlandse zaken inderdaad is de angst... Uh, bijvoorbeeld dat er contactinformaties van, van dissidenten... Uh, gesprekken die met de mensenrechtengroeperingen zijn uh, gevoerd... bijvoorbeeld, dat dat allemaal bekend wordt. Nou ja, de, als de computers van Defensie zijn gehackt... Uh, daar zitten natuurlijk ook allemaal staatsmilitaire geheimen in. Maar uh, dat is dus niet bevestigd. En uh, vandaag komt inderdaad die commissie in de Bondsdag... in spoedbereid bij elkaar. En dan hopen we inderdaad meer te horen over de rijkwijden... Van deze aanval. Later meer dus. Judith van der Hulsbeek in Berlijn en van Berlijn naar Washington. Want hij komt van de regen in de drup. Jared Kushner, schoonzoon en een belangrijk, belangrijk adviseur van Donald Trump, zit diep in de problemen nadat zijn familiebedrijf grote zakendeals sloot met mensen die hij in het Witte Huis had ontvangen. Arjen van der Horst in Washington, wat weten we hierover? Nou, Kushner, zoals je weet, is officieel de adviseur van de president... maar heeft het afgelopen jaar in het Witte Huis ontmoetingen gehad... met de bazen van de grote Amerikaanse bank Citigroup... en ook het investeringsfonds Apollo Global Management. Na die ontmoetingen heeft Kushner later dat jaar zijn familiebedrijf... enorme leningen ontvangen van deze twee bedrijven... met een gezamenlijke waarde van maar liefst 509 miljoen dollar... Beide bedrijven zeggen dat die leningen niet ter sprake zijn gekomen eh, tijdens dat bezoek aan het Witte Huis. De advocaat van Kushner zegt dan ook dat er niets aan de hand is. Maar ja, dit is natuurlijk voer voor de critici van Trump en Kushner... die zich al veel langer zorgen maken over die belangenverstrengeling tussen de Amerikaanse overheid en hun bedrijven. Ik zeg van de regende drup, hij zat al in de problemen, hè Kushner? Ja, er waren al meerdere problemen deze week opgedoken. Kushner verloor twee dagen geleden zijn zogeheten security clearance. Hij heeft niet langer toegang tot de topgeheimen van de Amerikaanse inlichtingendiensten. En vandaag onthulde de Washington Post ook nog eens dat vier landen... waaronder China, de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico... Kushner probeerde te manipuleren ja, door zijn complexe zakenbelangen uit te buiten. Nou, dit is bij uitstek een voorbeeld... van hoe die zakenrelaties van medewerkers van het Witte Huis gewoon doorlopen in de regering. Eh, Kushner komt net als zijn schoonvader... uit de New Yorkse vastgoedwereld. Tot begin vorig jaar was hij nog de bestuursvoorzitter... van zijn familiebedrijf. Nou, hij is nu weliswaar afgetreden als bestuursvoorzitter... maar heeft nog altijd een zeer groot aandeel in dat bedrijf. Nou, in het Witte Huis is hij een soort minister van alles geworden. Eh, zo werd hij dan althans gekscherend genoemd door zijn critici. Hij heeft een enorme portefeuille. Hij moet vrede in het Midden-Oosten brengen, een einde maken aan de heroïne-epidemie, hij is belast... met de diplomatieke banden met China en Mexico. En in die hoedanigheid spreekt hij dus ook... met tal van vertegenwoordigers van uh, die landen... maar ook met uh, verschillende bedrijven. En daar zitten dus ook partijen bij... die zakenbelangen hebben met zijn familiebedrijf. En zo heeft Kushner in ieder geval... de schijn van belangenverstrengeling tegen zich. Ja. Nou kreeg het Witte Huis wel meer voor de kiezer vannacht. De communicatiechef is ook opgestapt, Hoop Hicks. As one of the president's closest confidants, White House Communications Director Hope Hicks is testifying before the House Intelligence Committee in its probe. That Hope Hicks told the House Intelligence Committee today that she believes her job in the White House working for President Trump requires her. Lie. He also has full confidence in Hope Hicks as communications director and long-serving aide. Uh, there is really no advisor who is closer to the president, closer to Donald Trump uh, than Hope Hicks. This certainly is the latest, as you all have been saying, in the wave of resignations. They've kind of gotten used to how to deal with sudden resignations here. She has put out a statement saying there are no words to adequately express my gratitude to President Trump. I wish the president and his administration the very best as he continues to lead our country. Ja, zo brachten de Amerikaanse nieuwszenders het verhaal van Hope Hicks, Arjen. Hoe belangrijk was zij, die Hope Hicks? Ja, heel belangrijk. Met haar verliest Trump een van zijn trouwste bondgenoten in het Witte Huis. Ze was een van de weinige figuren in het Witte Huis, buiten zijn familieleden. Ja, die het absolute vertrouwen genoten van de president. Ze was echt een confidante van Trump. Uh, een van de weinigen die ook de, de grillen en nukken van Trump goed begrepen... en naar wie de president ook luisterde. Ja, ze was een alle opzichten een figuur uit de Trump-wereld. Voormalig model, geen politieke ervaring... en toch een hele machtige positie in het Witte Huis. En ze was er al vanaf het begin bij, hè, van de, sinds het begin van de verkiezingscampagne... na de verkiezingen nam Trump haar mee in het Witte Huis... en daar werd ze uiteindelijk de directeur communicatie... Zij werd in feite zijn poorwachter. Zij bepaalde welke journalisten toegang kregen tot de president. Zij bepaalde ook welke verhalen Trump onder ogen kreeg. Ja, en ze had in die positie veel invloed op de president. Waarom stapt ze nu op? Vraagt iedereen zich af. Zij zelf zegt dat haar werk nu voltooid is in het Witte Huis... en dat ze dus uh, tevreden kan vertrekken... Hoe dan ook, of dat waar is of niet. Ze is inmiddels de vijfde directeur communicatie die het afgelopen jaar is opgestapt. Ja, haar vertrek is wel tekenend voor het enorme personeelsverloop in het Witte Huis. Want meer dan een derde van de Witte Huismedewerkers is het afgelopen jaar opgestapt. Dan wel ontslagen. Het vertrek van Hicks en Jared Kushner zit in de problemen. Arjen, dankjewel. Win Mariens. Baejens. LOS Radio 1 Journal. Het was gisteravond druk op radio en TV. Wellicht heeft u het gemist. Lag u te slapen of deed u iets beters met uw leven? We beginnen even met de uitzending van RTL Late Night. U heeft het al gehoord, dat eindigde met een onverwachte mededeling van presentator Umberto Tan.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 In Met het Oog op Morgen ging boswachter Hugo Spitsen in op de discussie over het bijvoeren van runderen, paarden en herten die in het wild leven. Hij heeft het idee dat hij soms in herhaling valt. Ik heb, we willen best heel graag ons uh, beleid uitleggen, want daar staan we achter. En we vinden ook dat mensen daar recht op hebben om te weten wat er bij een achtertuin gebeurt. Dus dat, uh, daar stoppen we zeker energie in. Maar voor de zoveelste keer aan dezelfde mensen uitleggen hoe het dan precies werkt en wat we doen, ja, daar word ik eerlijk gezegd ook wel eens een beetje moe van. Dan naar Jinek. Daar zaten gemeenteraadsleden aan tafel... die opvielen vanwege hun nou, toch wel bijzondere campagnefilmpjes. Hendrik van Nellestein was uitgenodigd vanwege deze video. Aan de andere kant van de brug wonen... dan kun je dankzij de huidige politieke partijen... elke dag in de file gaan staan. Maar hoe lang kan jouw relatie dat aan? Stem 21 maart... Ja, en dat stemgeluid van Van Nellestein deed de redactie van Jinek... denken aan de zwoele gedichten van Candlelight Radio. En dat had hij wel eens vaker gehoord. Nou, laat ik zeggen, ik heb een soortgelijk radioprogramma gedaan. Met als afwijking dat het niet alleen gedichten had, het had er ook een vleugje humor. Dus er zaten gedichten in, maar ook de plaat voor je aanstaande ex... Je zegt, ik had een programma. Is dat afgelopen? Ja, dat is afgelopen, yes. Wat jammer. Ja, zonder sokken, iets met sokken. Muziek met de sokken los. Muziek met de sokken los. Hij heeft ook dat gedicht nog gedaan. Dat lieten we een uur geleden horen. Dat was gisteravond op Radio NTV. 16 minuten over 7. Eh, Buitenlands nieuws. Beleidsmakers moeten niet zo bang zijn voor de machtige wapenlobby van de NRA. Dat heeft president Trump gezegd tijdens een nieuwe debatsessie... over de wapenwetgeving in de VS. De NRA lijkt de macht over jullie te hebben, maar niet over mij, zei Trump. En hij adviseerde de aanwezigen om in nieuwe wapenwetgeving op te nemen... dat de minimumleeftijd voor het aanschaffen van een wapen omhoog moet. Ik ben een fan van de NRA. Ik ben mean, geen no bigger fan. Ik ben een grote fan van de the NRA. Ze willen het doen. These zijn great mensen. these zijn great patrioten. Ze love ons land. Trump vroeg de aanwezigen om met een plan te komen... om de wetgeving te verbeteren en groot te denken. En waarschijnlijk komt het Witte Huis vandaag met een lijst met Trumps plannen. Het Hoge Rechtshof in Brazilië heeft een wet goedgekeurd die amnestie verleent aan mensen die voor 2008 illegaal bomen hebben gekapt in het Amazonegebied. En ook hoeven ze minder bomen terug te planten als tegenprestaties, schrijft persbureau Reuters. Milieubeschermers zien de uitspraak van het Hoge Rechtshof als een grote tegenslag. Ze zijn bang dat nu de weg vrij is gemaakt voor grootschalige bomenkap in het Amazonegebied. Zuid-Korea maakt een einde aan de werkweek van 68 uur, meldt The Guardian. Dat is nu voor veel Zuid-Koreanen nog de standaard. De regering van het land wil de levenskwaliteit van de inwoners verbeteren. En daarom hoeven Koreanen vanaf juli nog maar 52 uur te werken. De verkorte werkweek gaat eerst in bij grote bedrijven... en daarna volgen pas de kleinere ondernemingen. En ook het minimumloon gaat omhoog in Zuid-Korea... op termijn met 16 is de bedoeling. En prins Laurent van België raakt steeds verder in conflict... met de regering van premier Michel. Het kabinet wilde al dat het bedrag dat de prins van de staat krijgt... wordt verlaagd, omdat hij zich niet aan de regels zou hebben gehouden. En nu hangt er een tweede sanctie boven zijn hoofd. De Standaard schrijft dat premier Michel vindt dat de prins... via zijn advocaat te veel de media opzoekt, en dat mag niet. In een brief wijst de premier de prins erop... dat de koninklijke familie zich terughoudend moet opstellen... bij publieke uitingen van een mening. Of premier Michel op korte termijn van plan is om de zogenoemde de dotatie van Laurent inderdaad opnieuw te verkleinen, dat is nog niet duidelijk. Een gevaarlijke situatie op de weg uh, vannacht, water op de weg, en dat is niet zo handig met dit weer. Um, Wijnand, hoe zit het daarmee bij Den Haag? Nou, dat zit voorlopig nog niet goed, want er is een waterleiding gesprongen boven de A12 eh, ja, bij Den Haag. En het is één grote waterval en dat is helemaal bevoren. Dus voorlopig is de A12 tussen Den Haag Centrum en het Malieveld in beide richtingen helemaal dicht. En het gaat waarschijnlijk tot na het middaguur duren. Dus omrijden kan via de Noordelijke Randweg, de N14. Het is niet het enige probleem wat we hebben met de kou... want er hangen her en der ijspegels aan tunnel, tunnels of tunnelwanden... zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Er staat voor de Drecht-tunnel nu 15 kilometer verder met drie kwartier vertraging. Omrijden kan via Oosterhout en Gorkum over de A27. En um, op de A16 verderop richting Rotterdam... daar zit een gat in het asfalt bij de Afrit Rotterdam Centrum... en dat levert een half uur extra reistijd op. We hebben straks contact met de Rijkswaterstaat... over die situatie daar op de A12. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht start een proef... om psychiatrische patiënten op de eerste hulp beter te helpen. Het ziekenhuis gaat structureel psychiatrisch verpleegkundigen inzetten... om die mensen te begeleiden. Tim van Nesselrooy legt uit waarom hij en zijn collega's... nodig zijn op de spoedeisende hulp. Wij leggen als psychiatrisch verpleegkundigen... in ieder geval de accenten op andere plekken. Uh, wat we zien is dat de lichamelijk... Uh, de, de verpleegkundigen die meer op de lichamelijke aspecten letten... ook heel erg kijken hoe is het met iemand... en waar bloedt hij, of waar heeft hij pijn bijvoorbeeld. En wij letten daar natuurlijk ook op. Maar wij letten ook vooral op wat gaat er in iemand om... en hoe kunnen we zorgen dat we contact met iemand gaan krijgen. Dan kunnen we bijvoorbeeld begrijpen waarom die uh, verward is... of wat, hem, wat maakt dat die verward blijft. Bijvoorbeeld iemand kan erg angstig zijn omdat hij allerlei beelden of gedachten uh, in zijn hoofd heeft. En dan is het zeker de moeite waard dat we gaan kijken of we iemand kunnen geruststellen. Uh, dat doe je niet alleen maar door te zeggen, we zijn goed met u bezig en u, uh, u knapt snel weer op. Maar wij proberen echt te investeren in de relatie met een patiënt. En die relatie met patiënten is belangrijk, want verwarde mensen zijn vaak al kwetsbaar, zegt internist Bram Vrijze van het UMC. We weten dat patiënten met psychiatrische uh, ziektes die, met, die voor een lichamelijk probleem worden opgenomen... ...dat die opnames uh, vaak langer duren, dat er meer complicaties optreden... Uh, ...en dat leidt tot gezondheidsproblemen bij deze mensen. En deze mensen zijn over het algemeen al in een minder goede gezondheid. En uh, concreet kun je voorstellen dat, het, uh, dat mensen wat, uh, die al wat verwacht zijn... ...nog verwaarder worden door de verandering van de omgeving... Uh, je kunt je voorstellen hè, dat, er, dat mensen een hele specifieke bejegening uh, vragen, maar niet iedereen even goed weet hoe ermee om te springen. En dan is het heel fijn dat we uh, psychiatrische verpleegkundigen hebben... ...om ons daarbij te ondersteunen. Deze week nog uh, meldde de politie een record aantal incidenten... ...met verwarde personen. Ook neemt de ernst van die incidenten toe. Uh, psychiatrische verpleegkundigen merken dan ook dat ze vaker nodig zijn... ...op de spoedeisende hulp. We zien wel een langzame toename. Dat heeft met name te maken dat uh, de overheid en de politie... Uh, ...steeds meer moeite krijgt met... Uh, ...deze doelgroep in de publieke ruimte. Ze worden dus ook wat eerder op een spoedeisende hulp gepresenteerd. En dat betekent dat wij ons ook zeg maar, moeten voorbereiden op een toename van deze klachten. Ties Eikendal, voorzitter bij de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen. Goedemorgen. Goedemorgen. We spraken elkaar gisteren ook al eventjes over de griep. We zijn druk met u. Um, vandaag gaat het over de psychiatrisch verpleegkundige dus... Uh, tegen welke problemen loopt u als arts aan... als het gaat om psychiatrische patiënten op die eerste hulp? Ja, nou, ik, ik, vind het, ik vind het een hartstikke goed idee... wat ze in, in, in het UMCU aan het, aan het uh, proberen zijn. Waar we tegenaan lopen is met name dat, dat de geneeskunde... Uh, eigenlijk verdeeld is in twee werelden. Hè? Je hebt aan de, de ene kant de geestesziekte, de, de psychiatrie... en aan de andere kant uh, de lichamelijke ziekte. Dat noemen we dan de somatiek. En die twee werelden die zijn eigenlijk best wel los van elkaar. En daar is weinig... Ja, verbintenis tussen. Dus op het moment dat we iemand krijgen op de spoedeisende hulp met een gecombineerd probleem, mm -hmm. hè, verwardheid en daarbij uh, bijvoorbeeld uh, een, een lichamelijke ziekte, ja, dan, dan, dan is de zorg voor deze patiënten ontzettend moeilijk. En uh, juist uh, waar hè, de, de somatische verpleegkundigen en dokters dan wellicht uh, wat tekort schieten, ja. kan zo'n medisch psychiatrische verpleegkundige ons ontzettend goed bijstaan. Dus ja. ik zie dit echt als een hele goede ontwikkeling. Want het zit niet al, uh, ja, ik, ik weet dat u al heel lang moet studeren hoor maar toch dat zit niet al standaard in uw pakket als spoedeis de hulparts wel deels, maar um, de, de, de opleiding tot spoedeisende hulparts is kort, drie jaar. Ja. Uh, en in die drie jaar worden wij natuurlijk geacht, zoals we al merken dat ik u vaak spreek over verschillende onderwerpen, uh, verschillende, uh, uh, ja, uh, eigenlijk een heel breed palet uh, geleerd te krijgen. Ja. En wij zouden daar graag meer tijd toe zien. En uh, uh, dan kunnen we ook deze kwetsbare groep beter, uh, beter onderwijs krijgen in deze kwetsbare groep om ze beter te behandelen. Maar volgens nog is deze uh, aanvulling met, met verpleegkundigen vanuit de psychiatrische kant erg welkom. Um, het aantal verwarde mensen op de spoedeisende hulp neemt langzaam toe. Dat horen we. Hoe groot is dat probleem eigenlijk? Ja, dat probleem is, is wel groeiende. En uh, wat, wat het probleem met name is, is zoals, ik al, zoals we net al schetsten... en zoals mijn collega's ook al schetsten... is dat deze mensen een specifieke bejegening vragen. En het is vaak, spoedeisende hulp is druk... Het is kort, het is dynamisch, het is een omgeving met veel prikkels. Uh, en dat is voor, juist voor deze patiënten, denk ik, ontzettend, uh, ontzettend lastig. En ja. juist deze patiënten zijn daar niet bij gebaat. Uh, waardoor ze uh, ja, wellicht nog meer verward raken, zoals collega Vrijzen zegt. Uh, het volgende probleem is dat wij uh, een moeilijke keten daarin hebben. Als ze eenmaal op de spoedeisende hulp zijn... is het heel lastig om een vervolgtraject voor deze mensen te vinden. Dus ze zijn vaak veel, veel langer dan een ja, normale lichamelijk zieke patiënt... Op de spoedeis nul. En, en dan heb ik zelfs persoonlijk ervaringen met dagen. Ja. En dat is natuurlijk absoluut een onwenselijke situatie voor deze mensen. En hoe komt dat? Dat u niet zomaar kan doorverwijzen? Ja, het, is toch, Wat mist dan het in zijn de keten? toch echt nog steeds twee werelden. Het, is, het, het staat echt los van elkaar. Ik denk dat de psychiatrische tak heel goed georganiseerd is onderling. En de somatische tak in Nederland is ook goed onderling. Maar zodra er een, ja, een, een, een overlap ontstaat of iemand met een dubbel probleem... dan is het heel moeilijk om deze mensen een juist traject te bieden... vanaf de spoedeisende hulp. Ja. Daar lopen alle spoedeisende hulpen in, in Nederland tegenaan. En ik hoop ook dat deze proef, deze ja, psychiatrische verpleegkundigen... de wegen ook beter kennen. Ja, die, die proef klinkt eigenlijk heel simpel. Want ja, die problemen doen zich steeds vaker voor. Je ja. zet daar iemand neer die uh, psychiatrisch is onderlegd. Um, maar het is niet zo simpel. En nogal duur ook, begrijp ik. Nou ja, dat is het. Hè. Ik denk dat ieder ziekenhuis lokaal wel hè, oplossingen probeert te zoeken. Je hebt altijd wel een consultatieve dienst, mensen die langslopen op verzoek. Maar juist uh, uh, deze verpleegkundigen, en ook 24-7, dat is een hele belangrijke toevoeging, denk ik, die standaard op de spoedeisende hulp zijn. Ja, dat, dat is ontzettend kostbaar. Dat, dat kunnen we natuurlijk uitrekenen. Ik denk ook dat er uh, niet zomaar een vergoeding voor is, automatisch. Dus het is een investering van het ziekenhuis, maar ik geloof er wel echt in. Meneer Eikendal, uh, wellicht tot morgen. <laughs> Dank u wel.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 De perschef van het Witte Huis, Hope Hick. Hicks, heeft haar ontslag ingediend. Ze stond bekend als trouwste bondgenoot van president Trump in het Witte Huis. Amerikaanse media noemen haar daarom een van de machtigste personen in Washington. Woningcorporaties maken jaarlijks gemiddeld 1500 euro winst op een sociale huurwoning. Dat meldt het AD op basis van berekeningen door de Woonbond. De vereniging vindt dat de huren in de sociale sector omlaag moeten. De afgelopen vijf jaar zijn de huurprijzen met 17 gestegen tot gemiddeld ruim 500 euro per maand. Nederland is vanaf vandaag een maand lang voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En dat houdt in dat Nederland in maart alle vergaderingen van de Raad leidt.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 Ja, nou, dat kan ik niet hoor. Ja. Kom, doe een stemmetje. Ja, ik wou een stemmetje doen, maar nee, laten we dat maar niet doen. Ja, Volgens mij is hij er niet. Misschien, nee. Was hij ook onderweg en was het glad? Laten we hopen dat het goed met hem gaat. Nou ja, daar komen we straks nog wel eventjes op terug. Dan gaan we naar Wijnland Swaan. Die weet in ieder geval wat het weer doet met de situatie op de weg. En dat ja, heeft nogal een impact, hè? Zeker. Het ene heeft absoluut met het ander te maken. Kijk, qua spitsdrukte stelt het allemaal weinig voor. Maar de kou die veroorzaakt wel files. De A12, Utrecht Den Haag is nog steeds in beide richtingen, dicht bij Den Haag door het gesprek. Waterleiding. Nou, we horen daar zo meteen meer over, heb ik begrepen. Op de A16 Breda richting Rotterdam, daar hangen ijspegels aan de tunnelwand van de Drechttunnel. Er staat tussen Zevenbergse Hoek en de tunnel 13 kilometer verder met een half uur vertraging. De rechter tunnelbuis is dicht. Omrijden kan via de oostkant van Breda over de A58 en de A27. De A16 verderop richting Rotterdam. Daar is, door, daar is vorst schade bij de Afrit Rotterdam Centrum. Zit er gewoon gaten in het wegdek. Vier kilometer verder. twee rijstroken zijn dicht. En de A29 valt op Bergen op Zoom, Rotterdam. Voor de Afrit Niemandsdorp vijf kilometer met een half uur vertraging. Goed, dankjewel Wijnand. Raymond is weer gevonden. Raymond, Goedemorgen. Goedemorgen Wimfried. Jij bent er gewoon hartstikke goed. Um, is het nu op zijn koudst? Ja, dat mag je wel zeggen. Uh, gevoelsmatig is het op zijn koudst. Uh, want de minima van afgelopen nacht die bleven wel onder de min 10. Maar er staat natuurlijk een ijzige oostenwind momenteel. Die zelfs hard tot stormachtig is op de Wadden en langs de kust. En dat betekent dat de gevoelstemperatuur op de Wadden echt tegen de min 20 aan ligt. En dat is natuurlijk bijzonder koud. Ook uh, op het vasteland is het gewoon uh, bijzonder koud hoor. Want het is zo min 15 tot min 18 voor het gevoel. En de temperatuur die ligt over het algemeen nu zo rond uh, de min 7. Nou, het blijft ook ijzig koud, want die wind die gaat vandaag niet afnemen. Die blijft gewoon doorstaan. Een vrij krachtige tot krachtige wind boven land. En aan zee en op de wadden een harde, soms stormachtige wind. En dat is toch gewoon windkracht 7 tot 8. En dat met die lage temperaturen, ja, dat maakt het natuurlijk bizar koud. Wat het weerbeeld betreft, het is droog vandaag. En er zijn ook flinke zonnige perioden in het noorden van het land. In het zuiden, daar is wel meer bewolking aanwezig. Dus daar heeft de zon het af en toe toch best wel moeilijk. Nou vanavond en vannacht, Wimfried, weinig veranderingen in dat weerbeeld. Nog steeds in het noorden de meeste opklaringen. De temperatuur die gaat weer dalen naar zo'n min 6 tot min 9 graden. En ook die oostenwind blijft gewoon doorstaan. Dus ook vannacht is het voor het gevoel weer bijzonder koud als je buiten bent. En morgen, ja, dan neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En zien we toch heel langzaam wat zachtere lucht onze kant op komen. Temperatuur die kan morgen in het zuiden van het land misschien wel al boven het vriespunt gaan uitkomen. In Zeeland en in Limburg misschien dat het net plus 1 of plus 2 gaat worden. Maar die zachtere lucht die brengt ook meer bewolking en ook neerslag. Ik denk dat het aan het eind van de middag en ook in de avond in het zuiden van het land hier en daar licht gaat sneeuwen. En met die lage temperaturen ja, blijft die sneeuw natuurlijk gewoon liggen. Dus dat kan wat problemen gaan opleveren, uh, ja, door gladheid bijvoorbeeld. Ja. En dan het weekend, ja dan lijkt de dooiaanval wel door te zetten. Alleen um, het gaat heel erg langzaam. Zaterdag nog steeds temperaturen uh, onder nul in het noorden van het land. In het zuiden kan het dan toch alweer plus vier of plus vijf gaan worden. En zondag zien we dan nog wat zachtere lucht. En dan gaat waarschijnlijk ook in het noorden van het land uh, de kou verdwijnen. Raymond, dankjewel.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 Je kijkt naar de weg. Ineens hoor je in de verte muziek. Nee, niet die muziek. Deze. Je kijkt voor je. Je vriendin belt. Je werk belt. Daar is de afslag. Je rijdt door. Je zet de muziek harder. Je bent vrij...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 Het is zeven minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En u hoorde zojuist al dat er problemen zijn op de A12. Die is op dit moment afgesloten vanwege ijsvorming. Michel de Vos van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, De A12 is groot. Waar, waar precies zijn de problemen? Uh, naar nou, boven de Utrechtse baan uh, hebben we te maken met een gesprongen waterleiding... waardoor uh, nou ja, het water eigenlijk met bakken, bakken naar beneden komt. Uh, ja, dat betekent dus dat we, dat we uh, flink wat ijsvorming hebben op de weg... en, uh, en, uh, en ijspegels uh, die, uh, die boven de Utrechtse baan hangen. Uh, dat is tussen het Malieveld en, uh, en, uh, en Bezuidenhout. Uh, dus uh, ja, afgesloten nu. Uh, de verwachting is dat uh, dat, dat uh, uh, tot een uur of twaalf is... Uh, we zijn nu uh, grof geschut uh, aan het uh, laten aandrukken. Dat is de zogenaamde lavastormer. Dat is uh, oh, een quantiteitenmachine ja. uh, die, uh, die heet water injecteert en uh, het water weer uh, opslurpt. Um, nou ja, goed. Het uh, is nu onderweg. En, uh, nou ja, en hopelijk uh, is. Uh, uh, de A12 dan weer vrij, Utrechtse baan, uh, ja, rond een uur of twaalf. En wat me nog niet helemaal duidelijk werd, is, is de kraan al dichtgedraaid? Want ik bedoel, er is een lekkage, maar heeft u dat al kunnen oplossen? Want heeft ja, het dat, bijna zijn ze, dat zijn ze nu aan het doen, als, uh, is mijn laatste informatie. Dus uh, oh. uh, ja, er, heeft, er is al heel wat water op, uh, op de weg uh, gestroomd ondertussen. Dus dat duurt nog wel eventjes, hè, denk ik. Ja, ja. ja. Ah, U zei het al, ja. Uh, ook op de Brienenoordbrug, uh, vorstschade, wat is daar aan de hand? Nou, het is niet op de Brien-Noordbrug. Het is uh, vanuit het zuiden gezien uh, voorbij de Brien-Noordbrug. Daar hebben we te maken met, uh, uh, met wat gaten in de weg. Um, uh, dat, uh, dat betekent dat er nu één rijstrook uh, beschikbaar is. Um, uh, we zijn bezig uh, uh, het asfalt uh, weg te frezen. Die, uh, die, die gaten gaan we wegfrezen. Uh, uh, uh, we laten het verkeer uh, uh, over uh, het weggefreesde uh, asfalt rijden. Dat betekent dus dat ja, als, als, als dat gebeurd is... dat we weer drie rijstroken hebben, maar uh, uh, met snelheidsbeperking... Uh, ja, komende nacht of de nacht erna gaan we repareren. Maar dat betekent wel dat, uh, ja, dat we toch enige hinder kunnen verwachten uh, ja, de komende dagen. Uh, Goed, uh, ja. aan de familie. Ja, Duidelijk. We houden contact, meneer De Vos van Rijkswaterstaat. Succes. En dan, u hoorde het al eerder in deze uitzending: een opvallende mededeling gisteravond aan het einde van RTL Late Night. Gedaan door presentator, nog wel, Umberto Totan zelf.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 Ik heb het uh, vannacht toen ik het uh, nieuws te horen kreeg, inmiddels vijf uur. <lacht> heb ik het op de terug zitten kijken. Ja. Oké, okay. goedemorgen trouwens. Probeer een klein beetje dicht bij de telefoon te komen, want het is uh, lastig te verstaan zo. Um, ja, de verbinding is niet heel goed in de bergen. Ik kan nee, niet helpen, sorry. Nee, nee, Nou sorry. Ja, goed, we gaan onze oren spitsen. Eerste uh, reactie van u, want u heeft uh, nou ja, uh, het verloop van RTL Late Night... en ook de kijkcijfers en ook, ook, ook hoe Bertotan het deed... Um, van nabij gevolgd. Zullen we maar zeggen, wat vond u ervan? Mm -hmm. Klopt. Nou, het, het verbaasde me. Kijk, dat er iets moest gebeuren, dat was wel heel duidelijk. En um, het zou wel op enig moment gaan gebeuren... dat daar natuurlijk wat uh, ingegrepen zou worden... Maar dat het gisteravond was en dat hij het op deze manier deed... ja, die had ik niet verwacht. En ja. de opvolger van hem is een nog grotere verrassing, moet ik heel ja, eerlijk zeggen. Ja, Laten we het daar zo over hebben. Eerst even die emoties. Want u bent ook een mens, hè? ook recensente journalisten zijn mensen. Uh, u bent best kritisch geweest over Humberto Tan. Um, ja, klopt. Uh, en, en nu is hij uh, duidelijk geraakt doordat hij uh, moet stoppen. Um, ja. uh, doet dat u dan nog iets? Nou, als je hem zo gisteravond ziet zitten, duidelijk aangeslagen. En dan moet je wel van steen zijn, wil je dat niet raken. Ja. Maar um, uh, Fritz Pits zat daar een En die zei een paar hele lieve woorden. Omdat Fritz Pits gewoon natuurlijk een hartstikke lieve man is. Ja. Maar media het, daar was ik het natuurlijk niet helemaal mee. Nee, voelde u, u zich een beetje aangesproken, of niet? Nou, ik word er wel vaker op aangesproken. Ook door de vaste fans van zijn programma. En uh, Jan slachtoffer pas nog... Um, en uh, dat mag natuurlijk allemaal prima... maar ik hoor nooit iemand als Ajax wekenlang of maandenlang slecht voetbalt... Uh, de schrijvers daarover de schuld geven... terwijl het toch gewoon een team is wat heel slecht presteert. Ja. En dat was daar ook het geval. En ja, ik schrijf over televisie... en dat is de ene keer een televisieprogramma... en op een andere moment is het een zender die je er met de pet maar gooit. Dat haak ik ook kritisch in de gaten. Dus dat is wat ik doe. Ja, uh, we houden het een beetje kort... want de verbinding is echt heel slecht. U zei het al, de opvolging uh, verbaasde u nog meer. Twan Huis van Nieuwsuur nu nog... Uh, waarom verbaast u dat, ja. uh, dat zo? Nou, omdat ik werkelijk geen enkel signaal in die richting had gekregen of had gehoord dat hij uh, over zou stappen naar RTL. En met hem wordt het uh, programma wel echt heel anders, ja. denk ik. Goed idee. Nou, het is wel spannend. Ik bedoel, het wordt een heel journalistiek programma. Het wordt misschien nog wel zwaarder dan, met, uh, met, dan bij Pau en Jinek. Uh, gezien de voorkeuren van Twan voor onderwerpen. En Twan is natuurlijk niet iemand die heel erg gezellig op tafel gaat band uh, met, met zijn gasten. Nou, je weet het nooit. Dus ik ben heel benieuwd of de RTL... Nee, dat zou echt een verrassing zijn. Ja. Maar uh, ik denk dat... Uh, ja, ik weet niet of de RTL kijker daar nou echt op zit te wachten. Maar het wordt wel spannend de laten avond. Ik bedoel, er zal geheid weer een strijd komen om gasten tussen Jinek, Pauw en... Uh, ja. Heeft u zich ook al afgevraagd waar Bo van Dorens in het hele verhaal is gebleven? Hij was een tijdje invaller. Volgens mij was u daar heel ja. enthousiast over. Klopt. Maar Bo is, uh, die, die is uh, hoe zal ik dat weer zeggen, die vaak wel bij uh, heel veel verschillende projecten doen. En die zou zich nooit neerleggen bij, of vastleggen op één programma. Dus dat, uh, dat hij dit echt het hele jaar zou gaan doen, dat, dat had ik ook niet gedacht. Maar ik had het wel nou leuk gevonden als hij bijvoorbeeld uh, om de drie maanden... het zou doen zoals Pauw en Jinek het ook doen. Ja. Dan hou je toch ruimte om andere programma's te doen. En uh, zit je daar ook als enker aan tafel. Ja, Twan ja, Huis is echt een dubbeltje uit een doosje voor mij in ieder ja. geval. En voor meer mensen, weet ik. En Pauw en Jinek moeten aan de bak, zegt u? Dat denk ik wel, ja. ja. Kijk, Twan gaat ook voor de minister-president op het moment dat hij uh, de hoofdgas is voor die avond of voor een minister onder vuur of een politicus. Ja, dat deed natuurlijk maar op het laatste totaal niet meer. En dat betekent dat we dat redactie echt weer aan de bak moeten... en zorgen dat ze goede contacten hebben en vroeg bellen. En heel scherp zijn. En ook creatief. Want als je die ene gast niet hebt... dan moet je toch iets anders verzinnen met het onderwerp. En ik denk dat de kijker daar alleen maar bij wint. Angela de Jong, journaliste en tv-recensente bij het AD. Dank u wel. En veel plezier met skiën Althans, ik neem aan dat er geskiet wordt in Oostenrijk. Zeker. Gisteravond dan werden de halve finales van de KNVB-beker gespeeld. Philip Koker, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ja, was de commentator bij Feyenoord tegen Willem II. Um, en ik sprak je gisteravond, gisterochtend bedoel ik ook al even. Ja, de tijden beginnen een beetje door elkaar te lopen, maar goed. <laughs> um, uh, toen was jij vooral benieuwd naar de temperatuur in het stadion. Uh, ik heb uh, wel al wat berichten meegekregen. Ben je al ontdooid? Ja, we zijn, uh, ik en mijn collega Amal Afsteroklo, we zijn inmiddels uitgebikt. Ja, uh, tv residenten zijn net mensen, dat geldt ook voor uh, verslaggevers. Mm -hmm. Ja, het, het was nou eenmaal niet anders. En de Feyenoord-supporters hielden zich warm al uh, een uur voor aanvang van de wedstrijd... door te springen en te zingen, want je moest in beweging blijven. En niet alleen je warm aankleden, zoals Gerrit Hiemstra zei, maar ook springen. Dat hebben ze allemaal gedaan en ze zijn warm gebleven. De Willem II-supporters hadden een hele andere manier om warm te blijven... Bij het begin van de wedstrijd staken zij weer ontzettend veel vuurwerk af. Oh. En dat op de dag dat er gisteren een geldboete van 7500 euro werd uitgedeeld door de KVB. Vanwege uh, vuurwerk tijdens Willem II Nak Breda. En, uh, en ook nog een, paar, uh, een wedstrijd spelen met een paar vakken zonder publiek. Ja. Omdat, zo zei die, de, die directeur toen, uh, ja, uh, dat. Uh, het uh, hele Willem II-publiek niet de schuld mocht krijgen... van de acties van een paar trouwe en onschuldige supporters. Mm. Ja, het gebeurde gisteren dus weer. Dat is toch ongelooflijk. Dat is toch de vraag hoe weer die fakkels zo'n uh, tribunevak op kunnen komen. Ja. Maar goed, dat is een andere kwestie. Maar het gebeurde gisteren wel weer. Ja, 44.000 toeschouwers gisteren. Uh, terwijl het zo koud was, dat is nog wel even goed om te benadrukken. Uh, en dan de uitslag. Het werd 3-0 voor Feyenoord. Speelden de Rotterdammers goed? Ja, ze speelden in ieder geval veel beter dan ze in de competitie deden. Ze hadden het ook al veel eerder kunnen afmaken. Van Persie was goed, Berghuis was vooral heel erg goed. Ze hadden een aantal goede aanvallen, ze speelden niet de hele wedstrijd goed. En Willem II uh, leverde zwak weerwerk, dat moet ook wel een beetje gezegd worden. Die speelden onder hun kunnen, die speelden het hele seizoen trouwens al niet goed. En Feyenoord had het eigenlijk al veel eerder dan ze deden kunnen afmaken. De 1-0 was de ruststand, maar ze hadden eigenlijk al met 3-0 de rust in moeten gaan. Ja, na 20 minuten stond het al 1-0, goed begin is het halve werk, vertelt ook trainer Giovanni van Konkorst. Je ziet vaak als wij goed in de wedstrijd zitten en goed beginnen... dat we dat ook vast kunnen houden. En, en als we dat niet doen, hebben we het moeite om, om, om in de wedstrijd te groeien. En Dat was ook de boodschap voor de, voor de wedstrijd. En dan wil we de wedstrijd goed beginnen. De toegevoegde waarde van Van Persie die is nu ook weer duidelijk zichtbaar. Hij heeft het nog steeds. Hè. Ja, het is natuurlijk een, een hele goede voetballer. Met kwaliteiten. Um, en dat zie je ook vandaag. En uh, dat heeft hij uitstekend gedaan. Van Bronkhorst over Van Persie dus. Hoe belangrijk was Van Persie gisteravond? Ja, hij was toch de aanjager van Feyenoord aanvallen. Hij was aan de bal heel erg sterk. En je ziet dat zijn uitstraling enorm is, ook op het elftal... Ik ik denk dat het een van zijn beste wedstrijden was in het shirt... sinds zijn rentree bij Feyenoord. Hij maakte ook een doelpunt, 2-0 na een uur spelen. Dat was meteen de beslissing in de wedstrijd. Bovendien de 300e doelpunt in zijn loopbaan. Een jubileumdoelpunt. Ik denk niet dat Van Persie zelf dat zo belangrijk vindt. Dat is leuk voor statistici, dat zijn we toch allemaal. Maar ja, hij was toch enorm belangrijk. En wat dat misschien wel het allerbelangrijkste was... hij speelde bijna 90 minuten. En zo lang had hij ook nog niet gespeeld. Nou ja. Ja, toch gek, hè? Uh, Feyenoord uh, lukt maar niet in de competitie. Nu in één keer weer wel. Uh, laten we even daarover luisteren naar uh, Karim El Amadi. Je speelt ergens om en dan kunnen we het wel naar boven brengen. En, en als, we, als we in de competitie, dan, ja, dan komt het niet naar boven. En ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet mag voor een club als Feyenoord. En dat kunnen we denk ik ook de, onszelf aanspreken, of op, op, op aanspreken, weet je. Want dat wij, het niet, uh, dat wij dat niet kunnen opbrengen. Dat is denk ik gewoon... Uh, een mentaal iets. En dat, uh, ik denk niet puur op kwaliteit. Want uh, als je ons tegen PSV ziet in de beker en vandaag weer. Dan creëren we best wel veel kansen. Maar we weten er ook in ons achterhoofd. Tuurlijk, uh, het is mooi, we gaan vol voor die beker om die te winnen. Maar we staan natuurlijk ook veel te laag. En dat weten we. We krijgen kritiek. En dat is denk ik op dit moment ook wel terecht. Dat was Feyenoord. En nog naar de andere halve finale. AZ eh, die wordt de tegenstander van Feyenoord. Want die won van FC Twente. Ook daar was het koud. Maar veel doelpunten om bij op te warmen. De AZ won met 4-0. Was het zo'n overtuigende overwinning... als de uitslag doet van Filip? Ja, dat was het. AZ speelt het hele seizoen al mooi. Eh, mooi gevarieerd voetbal, mooie aanvallen. Prachtige doelpunten ook. En eh, ja, FC Twente, de tegenstander, speelt zonder zelfvertrouwen. Zeker in uitwedstrijden. Dus het was een zeer verdiende overwinning voor AZ. Het gaat nog een hele mooie finale worden op 22 april. Ja, 22 april dus de finale van de Beker. AZ tegen Feyenoord. Filip Koken, dankjewel. Er is meer sportnieuws, 11 minuten voor 8. Elisabeth. Ja, De WK Baanwielrennen in Apeldoorn zijn voor Nederland uitstekend begonnen. Voor het eerst sinds 2008 is er meer dan één keer goud gewonnen... en dat terwijl gisteravond de eerste dag was. Kirsten Wil won goud op de scratch. De vrouwelijke sprinters zilver op de teamsprint. En zo klonk de finale van de teamsprint bij de mannen. Hoogland versus olympisch kampioen Jason Kenny En Hoogland gaat het redden. Hoogland maakt Nederland voor het eerst in de geschiedenis... wereldkampioen op de teamsprint. Ja, in die finale werd Grootmacht Groot-Brittannië verslagen. En Matthijs Bugli die kon het nog maar amper geloven. Ja, dit is gewoon bizar. Zeker om dit in eigen huis te doen. Uh, we zijn twee keer tweede op rij. Uh, de spelen gingen niet zoals we hoopten. En dan willen we in eigen huis. Drie keer de snelste van de wereld. En uh, ja, in de breedte gewoon supergoed. En iedereen heeft zich in de aanloop gewoon echt... Uh, ja, zo tegen elkaar vechten om gewoon beter te worden. En uh, dat we het hier doen is echt waanzinnig. Na ja, nou twee keer zilver was het dus voor het eerst dat Nederland goud pakt op het onderdeel Teamsprint. En uh, het WK duurt nog tot en met zondag en is ook live te volgen op NPO Radio 1. Dan is er deze week ook nog een ander WK. Vandaag start in Birmingham, namelijk het WK Indoor Atletiek. In het AD een interview met voormalig sprintkoningin Nelly Koman. De Nederlandse recordhoudster op de 60 meter kijkt uit naar het WK, maar ze gaat niet kijken. Ze vindt het namelijk veel te spannend en kijkt liever de samenvatting achteraf. Vanavond zijn er meteen medaillekansen voor Nederland. Sifan Hassan loopt om kwart over negen de drie kilometer, en morgen komt Afnan Schippers in actie op de 60 meter. En met medailles voor Kjeld Nuis, Sven Kramer en Carlijn Achtereekte kijkt schaatsploeg Lotto Jumbo terug op een fantastische spelen. Maar gisteravond werd bekend dat Lotto stopt... met de sponsoring van de gecombineerde schaats- en wielerploeg. En dat klinkt in eerste instantie als slecht nieuws. Maar vandaag valt in de Telegraaf te lezen dat de vlag toch uit kan... want de andere hoofdsponsor, Jumbo, verhoogt het budget... en zorgt ervoor dat de ploeg in ieder geval tot eind 2023 kan blijven bestaan. De situatie op de weg dan, Wijnand Vaan. Ja, de ochtendspits hebben we niet, maar we zitten toch met nogal wat problemen. Vooral in het zuidwesten van het land. Vooral door de kou is dat het geval. De A12 Den Haag-Utrecht is voorlopig in beide richtingen dicht bij Den Haag. Omdat de weg daar veranderd is in een ijsbaan door een lekkage. De A4 Den Haag-Rotterdam. Wordt gedoseerd voor de keteltunnel. Half uur vertraging. De A16 Breda Rotterdam. Hangen ijspegels aan de Drechttunnel. De rechtertunnelbuis is dicht. En op de A16 bij de Van Pridenoortbrug is een spoedreparatie aan de gang. Daar zit de gaten in het asfalt richting Rotterdam. Zien we een half uur vertraging. Fleetwood Mac, never going back. Het is uh, zes minuten voor acht. Uh, we hebben een klein radio-experiment uh, deze ochtend... want we hebben onze verslaggever, die niet kan schaatsen... Uh, op pad gestuurd om uh, te gaan uh, schaatsen. Martijn van der Zande is dat. En hij staat ook in die snijdende kou buiten met behoorlijke wind. Kan je nog praten, Martijn? Ik kan nog praten, maar uh, dat is zo ongeveer ook het enige. Want het is inderdaad echt ontzettend koud. En dat is ook wel te merken. We zijn nu bij uh, Herksen, een klein dorpje in de buurt van Weijen. Dat ligt dan weer in de buurt van Zwolle. En dit was een van de plekken op uh, de schaatskaart van uh, Erik Ekkel, die groen was. En we zijn even aan het kijken welke plek het nou precies is, hè? Ja, dit is de Tichelgaat, uh, inderdaad uh, vlakbij Weijen. En uh, je hebt het grote gat en het kleine gat. Het grote gat, daar staan we nu voor, Er staat een bord... dat het uh, nog niet vertrouwd is, daarachter uh, zou het weinig gehad moeten zijn. Alleen het is gewoon veel te vroeg. Er is nog niemand. Nee, het is, maar het is ook echt heel koud. Is het niet gewoon eigenlijk ook te koud om te schaatsen? Het is misschien wel te koud om te schaatsen, ja. De echte die-hards gaan er misschien uit vandaag, maar het is uh, eigenlijk niet te doen. Nee, we zagen net wel wat mensen in de auto die op zoek waren naar een goede plek. Die zijn inmiddels hier ook weer verdwenen. Maar toen we een uurtje geleden op jouw site keken, zag je al wel dat er mensen aan het kijken waren op jouw site, hè? Ja, vanmorgen om half zeven. Toen waren er al 60, 70 mensen op mijn site uh, aan het kijken. Dus uh, men oriënteert zich wel ...waar naartoe te gaan. Alleen, uh, ja, het is nog even afwachten uh, wat de temperatuur gaat doen. Want het is wel heel erg koud. Ja. En het feit dat wij nu ook een beetje moeten zoeken naar die, naar die goede plek... ...laten we inderdaad een klein stukje lopen, om blijven in beweging. Uh, het feit dat wij nu moeten zoeken naar die goede plek, je zegt... ...dat hoort er ook wel een beetje bij. Ja, dat hoort er zeker bij. Want uh, je moet uh, uitzoeken waar je kunt parkeren. Je moet natuurlijk niet bij iemand in de tuin gaan staan. Dus uh, dit, uh, dat is, uh, ja, dat is de, de charme van het uh, schaatsen, denk ik. Oh, even een auto bij, bij ons langs. En uh, nou ja, op deze plek inderdaad, hè, er zijn dus wel mensen die hebben, die hebben, die hebben bordjes uh, aan, aan de kant gezet. IJs betreden op eigen risico, daar hangt ook een rood-wit lint. En er staat ook al wel een coca tent hier. Ja, ik ben benieuwd of die vandaag veel business uh, uh, krijgt. Maar die tent die, uh, die is op de goede plek neergezet. Alleen uh, dit stuk is misschien vandaag nog niet te doen. Ik weet het niet, dus dat, uh, even afwachten. Ja, naast deze website heb je ook nog een, een eigen bedrijf. Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar kom je daar nog aan toe deze dagen? Okay. <laughs> Nou, ik doe het een beetje tussendoor nu die punten. Het is wel zo dat mensen overdag aan het schaatsen zijn. Dus dan is het wel wat rustiger op de kaart. Met name s'avonds, uh, urenlang ben ik bezig om die punten te boeken. En met name gisteren was het gewoon niet meer bij te houden. Nee, nou, we staan nu inderdaad bij het ijs. Um, ik stel voor dat jij in ieder geval daar een schaatsen even aan gaat doen om een stukje om een rondje te maken. En dan mag je mij ook even vertellen hoe ik nou moet schaatsen. Want ik kan dus niet schaatsen. Oh, kijk eens aan, dan. Wat een tijd dat je het leert. Nou, ik ga dus zo meteen les krijgen hier. En hopelijk wordt het ook wat drukker. Want het is dus nog heel uh, rustig. Dus uh, ja, hopelijk komen de mensen hier dadelijk deze kant op. Het ja, is nou ook nog wel echt heel vroeg om te schaatsen. Uh, Martijn, dankjewel, tot later. Nederland is vanaf vandaag een hele maand voorzitter van de VN Veiligheidsraad. Hebben wij als Nederland daar iets aan? Daar hebben we het zo meteen over. En woningcorporaties zouden winst maken op sociale huurwoningen. Daar staan we zo meteen ook bij stil. Hier in het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio 1. Antidepressiva worden massaal voorgeschreven. Als ik dat kan oplossen met een pil, maak ik iedereen blijer... dan als ik dan zeg dat je zelf iets moet doen. Vooral huisartsen doen dat. Is hun richtlijn niet erg soepel? Daar staat zelfs als een patiënt een antidepressivum wil... dan schrijft de huisarts dat voor. De populaire depressiepil. In Argos, zaterdag om 2 uur. Dat is absoluut noodzakelijk om dat te herbeoordelen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.